Citydijkers Dijkers met het NOS journaal De Britse premier Johnson is dankbaar voor de steun van zijn partijgenoten en dat hij aan mag blijven als partijleider. Hij overleeft een vertrouwensstemming binnen de conservatieve partij met 211 tegen 148 stemmen. Johnson hoopt dat de partij de ophef achter zich kan laten rond het Partygate-schandaal. Dat draait om feestjes van overheidspersoneel tijdens de corona-lockdown. Labour-leider Starmer zag juist verdeeldheid binnen de partij... die Johnson overeind houdt zonder plan om de problemen aan te pakken. De politie in Limburg is dringend op zoek naar mensen... die dashcambeelden hebben gemaakt op de avond van de verdwijning van Gino. De negenjarige jongen verdween afgelopen woensdagavond in Kerkrade... en werd dagen later doodgevonden in Geleen. De politie vraagt nu automobilisten, buschauffeurs en anderen... die camerabeelden van de openbare weg kunnen hebben om zich te melden... Het gaat om de route tussen Kerkrade en Geleen op de avond van 1 juni. In het bijzonder wordt er gezocht naar een blauwe Volkswagen Lupo. Onder inwoners van de Oekraïnse stad Mariupol is mogelijk cholera uitgebroken. Een aantal mensen die de infectieziekte mogelijk onder de leden heeft, wordt onderzocht. De stad werd vorige maand ingenomen door Rusland. Volgens het Oekraïnse ministerie van Volksgezondheid is een cholera-uitbraak goed mogelijk... Er is weinig schoon drinkwater, de straten zijn vervuild... en het duurt lang voordat omgekomen inwoners zijn begraven. En het vliegtuigje dat zondag neerstortte in het Rotterdamse havengebied... is nog steeds niet gevonden. Ook de twee inzittenden zijn nog zoek. Nu op gaan de komende dag weer verder met de zoektocht. Zondag trof een schip van het havenbedrijf Rotterdam... al wel brokstukken en persoonlijke bezittingen aan. Het weer, vannacht langzaam overal droger, de temperatuur daalt naar zo'n 12 graden. Morgen opnieuw enkele buien, maar ook vaker zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal. Zin, zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. It'll be for the way So it's gotta be you Victory.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 Just like a time bomb, and I think you should take a second just to look at your reflection, baby, maybe you're the problem.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 Terras nog net niet in het licht.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 In elke steen van deze stad, het eerste glas dat klinkt, het goud onder de poot. Iedereen die zingt, met zachte ging het hoogste roep. Als eerder adem de kerk de kroon, het lijn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 De vrouw zal vandaag opnieuw over ons waken. In...